En informatie uit Zandvoort en de regio. Op ieder half uur hier bij CFM. Haarlemse horecabedrijven mogen van maart tot begin september op donderdag tot vier uur s'nachts open blijven. Burgemeester Pop wil met deze proef aantonen wat deze verruiming van 2 uur betekent voor zowel de horeca als voor de inwoners van de binnenstad. Als de proef leidt tot een onaanvaardbare situatie, wordt het experiment beëindigd. De eerste evaluatie zal in juni plaatsvinden. Anderhalf jaar geleden begon de discussie over het vrijgeven van de sluittijden in de horeca. Een raadsmeerderheid stond toen achter het plan de Horeca-tijden vrij te geven. Dat was een poging de nachtelijke overlast in de stad te verminderen van bezoekers die allemaal tegelijk uit de cafés komen. Het voorstel stuitte echter op bezwaren bij politie, bij ondernemers en bij binnenstadbewoners. De horeca zat er niet echt op te wachten en politie en bewoners vreesden dat de overlast vooral langer zou aanhouden. Horeca Nederland afdeling Haarlem opperde in een reactie op het voorstel wel de openingstijden op donderdag, een steeds populairder uitgaansavond, te verruimen. Hoewel dat idee ook nog steeds op weerstand stuit bij met name de wijkraden, heeft de burgemeester nu toch tot de proef besloten. Tijdens een beschaafd bloedbad zegt de raad van Wennebroek vorige week het vertrouwen op in het college van burgemeester en wethouders. Ex-burgemeester Hans Bulten van de gemeente Langendijk werd in november gevraagd te bemiddelen in de bestuurlijke crisis. Hij had tot taak te bemiddelen in de verstoorde relatie tussen raad en college. Daarnaast heeft het college zelf ook een mediator in de arm genomen. Dat blijkt niet te hebben geholpen. Vervolgens stonden de drie raadsfracties voor een lastige keuze. Sturen we één collegelid weg of het hele college? De VVD wilde dat burgemeester Koningsveld zou opstappen. CDA en Partij van de Arbeid wilden af van VVD-wethouder Magda Kal. Gekozen werd dus voor scenario 2. Dan maar het hele college naar huis sturen. In Spaardam en Halfweg komen meetpunten om de geluidsoverlast van Schiphol in kaart te brengen. Haarlemmermeer en Haarlem gaan de aankoop steunen en plaatsen ook zulke meetpunten vlak bij de punten in Spaardam en Halfweg. Zo worden de gegevens alleen nog maar accurater en gedetailleerder, zegt burgemeester van Hoogdalem van Haarlemmerlieden en Spaarnwoude. Twee meetpunten geplaatst op ongeveer 500 meter afstand van elkaar schijnt de meest ideale situatie te zijn voor dit soort metingen. Samen met de grote buurgemeente kunnen we daarom veel meer met deze metingen doen dan dat we dat alleen kunnen. De burgemeester geeft toe dat de aanschaf van de meetpunten deels gebeurt onder druk van de publieke opinie. De geluidsmeters worden gekocht bij Geluidsnet, dat is een onafhankelijke organisatie van low-budget geluidsmeters. De resultaten van de metingen worden op internet gepubliceerd. Overvliegende vliegtuigen zijn in de vorm van gekleurde velden van aanzwellend geluid op een landkaart te volgen. De gemeente trekt jaarlijks totaal 5700 euro uit voor de meetpunten. Tot zover de berichtgeving voor nu. Heeft u zelf iets te melden? Stuur het naar postbus 436 2040 AK in Zandvoort. Of stuur een e-mail naar redactie.